Goedemorgen, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Door de coronacrisis zijn er zo'n 140.000 operaties uitgesteld. Ook werden er een stuk minder kankeroperaties gedaan dan normaal... En ook kwamen er minder patiënten in het ziekenhuis voor bijvoorbeeld een hart- of herseninfarct, zegt deze onderzoeker. En dat is wel zorgelijk, met name vanwege het feit dat dit soort behandelingen zich niet uit laten stellen. En als je die uitstelt, dan dat er dan verdere schade op kan treden, hersenschade of, of hartschade. Minister van Ark voor Medische Zorg wil dat alle operaties dit jaar nog worden ingehaald. Maar artsen zeggen dat daar veel te weinig personeel voor is. Even douchen zit er in grote delen van Roosendaal in Brabant niet in. Er komt daar op veel plekken geen water uit de Volgens het waterbedrijf in Brabant is er een storing aan een leiding die het water voor de stad aanvoert. Monteurs zijn bezig om het op te lossen. Bellen heeft geen zin, want de telefoonlijn is overbelast. Twee astronauten hebben gisteren een bijzonder klusje gedaan. Ze hebben bij ruimtestation ISS zonnepanelen geïnstalleerd, zodat die plek de komende jaren genoeg elektriciteit heeft. De uitrolbare panelen werden eerder deze maand met een raket bezorgd bij het ruimtestation en zijn nu dus geïnstalleerd. En er wordt hard doorgeprikt op schepen en in havens. De komende tijd worden bijna 50.000 zeevarenden op Nederlandse schepen gevaccineerd. Maakt niet uit welke nationaliteit je hebt. Nou, als je ook aan boord van dit schip kijkt, dan is er één of twee Nederlanders... en de rest is van andere nationaliteit. Dus in hoeverre heeft het daadwerkelijk zin om alleen de Nederlandse zeevarenden te vaccineren? Nou, niet dus wat ons betreft. Dit Filipijnse bemanningslid is hartstikke blij met zijn prik. Ja, het is een heel goede dag. Je hebt free. And... Yeah, feel blessed. Very thankful for this present. En hij is ook in één klap klaar. Alle bemanning wordt ingeënt met Jansen. Daarvan heb je maar één prik nodig. En dat komt mooi uit, omdat zeevarenden vaak maar kort in Nederland zijn. Het weer nog. Het regent in een groot deel van het land. En het is een stuk koeler dan de voorgaande dagen. Het is 13 tot 15 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 Nou, ik euh, heb als burgemeester de bevoegdheid om mensen euh, op basis van openbare orde en veiligheid euh, de toegang te ontzeggen tot bepaalde gebieden. Nou, in dit geval hebben we al snel van 32 euh, van de betrokkenen de gegevens kunnen achterhalen. Die hebben de politie keurig euh, genoteerd. Uh, en die mensen hebben euh, gisteren een gebiedsverbod uitgereikt gekregen voor drie maanden. Dat is de maximale termijn dat je zo'n verbod mag, mag afvaardigen.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 Ja. Dat is vroeger al zo en dat is nog steeds volgens mij zo. Als ik bij Pieter Lip kom, dan ben ik nog wel uh, Ottertorren, maar ik weet geen <lacht> antwoord meer. <lacht> maar uh, ik zeg het wat, uh, wat dat betreft: de verandering is uh, ja, uh, leuk. Want ik ben me daarna natuurlijk allerlei andere dingen uh, in, in gaan verdiepen. Want ik vond me in een heel andere habitat terecht uh, dan uh, van het strand. Dus alle diertjes, uh, mollen.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 Er is niks aan te doen, maar om daardoor het plezier van je dieren op te geven. Nee. trouwens zegt wel eens stoppen mee, want ik word er iedere keer uh, moedeloos van als er weer een het vos geweest is. Ja, nu op het moment lopen er weer uit mijn hoofd de negen kleine kuikentjes rond die straks weer de tuin gaan vertegenwoordigen om uh, alle wormpjes en uh, mijn kleinzoon te plezieren als hij op visite komt. Ja, dat, dat lijkt me wel leuk. Maar je hebt uh, nog twee hobby's, uh, je bent ook aan het roken. Ja. We hopen dat dit uh, dit jaar weer uh, plaats gaat vinden natuurlijk in Zandvoort. De melding is gedaan, uh, Victor. Dus uh, dat dus kan ik je een beetje geruststellen. En uh, dat geldt ook voor andere rokers. Als uh, het allemaal toelaat, gaan wij uh, 14 augustus roken. Lijkt me heerlijk. Ja, mij, mij ook. Vooral als jij langskomt met de worst. Hey, um, de tweede hobby, die zag ik ineens voorbijkomen op de Salaan, Staat een groot bord, honing. Ja. Hoe, hoe ben je daarop gekomen? Ja. Nou.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 <laughs> <laughs> Oi, Oi.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 The night sinking with shadows dancing round my skin. Some people call them nightmares. I say my mind's astray whenever darkness clouds my day. But I'm not alone. So let the sun shine in. Don't get lost, don't give in. So let the sun shine.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 Understand the toil of expectations in your mind Hold me like you never lost your patience Tell me that you love me more than hate me all the time And you're still